Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Lieve mensen, het thema voor vanmorgen is uh, waardig is het lam. Weer nog een mooie uitspraak. Waardig. Als je zegt waardig en je heft je handen op. Waardig is het lam. Wonderlijk hè? Waardig is het lam. Ik heb er maar een uitroepteken achter gezet. Want je zegt niet waardig is het lam. Waardig is het lam. Nee. Waardig is het lam. Een wonderlijke ervaring die mensen maken als ze het lam leren kennen. En we gaan beginnen in Samuel 7 vers 3 tot 5. Daar staat geschreven... Toen zei Samuel tot het gehele huis Israëls. Tot wie spreekt Samuel? Tot het gehele huis Israëls. Eén vraag. Horen we erbij of horen we er niet bij? Horen wel bij. Goed zo. Wij behoren tot het huis Israëls. En in wezen hebben we keuzes gemaakt zoals ook Jacob keuzes maakte. Want Jacob heette gewoon Jacob. Maar de dag dat hij een keuze moest maken... en de rivier overging... werd Jacob Israël. Hij werd een strijder gods. En wij zijn dat ook. Wij strijden ook tegen onze natuurlijke neigingen... die we van huis uit geleerd hebben... om God te kennen en in zijn wegen te wandelen. Dat is strijd. Herinner je maar de eerste dag in je leven... dat je tegen de dominee zei... ik vier nou dertig jaar zondag... maar dat is over, dominee. We gaan Sabbat vieren... De dag die gezegend is door Yahweh onze God. En waarvan Yeshua zegt, ik ben de Heer, ook van die Sabbat. Daar beginnen we mee. Samuel die zegt tot het hele huis Israëls. Daar mogen we onszelf bij inrekenen. Ook wij zijn strijders en overwinnaars geworden om in de wegen van Yahweh te wandelen. En dan begint hij zijn reden met een voorwaarde. Hij zegt, indien. Dus let op. Veel van Gods profeten spreken altijd na het woord indien of als. voorwaarde. Indien Gij met uw gehele hart tot Yahweh bekeert, doet dan de vreemde goden en de astartes uit uw midden weg. Richt uw hart op Yahweh en dient hem alleen. Dan zal hij u redden uit de macht van de Filistijnen. Vind je dat niet gewoon sterk als je zo'n zin leest? He? Als je gewoon leest zoals je gewend doet te lezen... weet je, je een boek leest... Dan, ja, dan zeg je... nou, Samuel die zegt tot het hele huis van Israël... indien je met je hele hart tot Yahweh bekeert... en de vreemde goden weg doet in die Ashera's... ja, je richt je hart op Yahweh en je dient hem alleen... dan zal hij je redden. Ja, mooi. Hij is goed geschreven door die Samuel. Maar dat heeft helemaal geen kracht... Je moet lezen zoals die profeten spreken. Want ze spreken altijd in een tijd dat het volk van God afdwaalt. En dingen gaat lopen doen waarvan je zegt, mijn God zijn dat mijn kinderen? Zijn dat de kinderen van de Heer? Kunt u het voorstellen dat wij uh, vreemde goden in ons huis neerzetten? Een Boeddha bijvoorbeeld? Of uh, uh, Astarte? Dat is uh, dus de seksgod. Dat doen we toch helemaal niet? Nee, tuurlijk niet. He? Maar gaan we ons hart oprichten op Yahweh en dient Hem alleen? Het moet een basisprincipe zijn in je denken. En ik weet dat we dat doen, want we keuren alles wat er om ons heen gebeurt in de stad, thuis. En we zeggen: nee, dat past niet, even hey, fijn. En zo vind je ook broeders die in de wegen van de Heer wandelen. Het is hé, is er nog eentje die de Sabbat viert, die al de feesten van God viert? Sommigen denken dan dat je een Jood bent. Ik ben helemaal een Jood. Ik ben een Christen, een gelovige Messias. Maar ik dien wel de God van de Joden. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Er zijn mensen... die komen niet tot Israël... en ze komen niet tot Yeshua. En die kiezen voor een weg... zonder verbond. Ze kennen het verbond van God niet... Anders zouden ze de tempel moeten herinrichten, want die is er niet. Of ze zouden Yeshua moeten aanvaarden, die de hoge priester is, in de hemelse tabernakel, die de ware tabernakel is. Er zijn dus mensen die zeggen gewoon, uh, wij doen gewoon alles wat Noach deed. Wonderlijke ervaring. En veel van die mensen kennen zowel dus de ene kant als de andere kant en kiezen voor een middenweg die eigenlijk geen weg is. Het is belangrijk dat we Torah leren lezen en alle profeten leren kennen die over Torah spreken. Samuel is daar een van. Richt je hart op Yahweh. Dient hem alleen. En hij zal u redden uit de macht de Filistijnen. Wie is nou de redder? Yahweh of Yeshua? Ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Prijs die je? Dat is goed hoor. Maar ook mensen die stellen gelijk Jeshua aan. Die zeggen, oh dat is Jezus. Echt niet waar. Er is één God. En we buigen voor God. En we buigen voor het woord van God. Buigen we voor Jeshua? Jeshua die spreekt de woorden van zijn vader. En zeggen we amen. We erkennen dat woord wat hij spreekt. En hij is de zoon. Dus we zullen hem ook de eer geven die in toekomt als zoon. Maar we aanbidden en buigen... Dat is aanbidden voor het woord wat Hij spreekt. En alle woorden die Yeshua spreekt zijn de woorden van zijn vader. Dus je moet altijd de hoofdzaak in je gedachten houden. Waarom doen we iets? Of waarom doen we iets niet? Richt je hart op Yahweh en hem alleen. Hij zal u redden uit de macht van de Filistijnen. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg. Weg ermee. En diende Yahweh alleen. Eigenlijk moeten wij in datzelfde rijtje staan. Hè? En dat staan we natuurlijk ook. Je gebed is altijd aan Yahweh. Want hij is de enige God die we aanbidden. Kijk aanbidden is wel buigen. Dat is het grondwoord ervan. En als Yeshua woorden spreekt. Spreekt hij ze van Yahweh. Zeg je amen dat is waar. Zeg je amen dat is waar. Jij bent van God gezonden. En hij is geen zomaar iemand die gezonden is. Hij is dus de zoon. Er is ook geen tweede van. Hij vertegenwoordigt hem in alles. Hij krijgt ook de heerschappij over deze wereld. En alle landen zullen daar komen en eer aan Yahweh brengen in de tempel van Yahweh. Hierop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en ze dienden Yahweh alleen. Dat moet boven in ons denken staan. Wie is je God? Zeg hij, Yahweh is je God. Amen. Toen zei Samuel... Roep geheel Israël bijeen in Misba. Dan zal ik voor u tot Yahweh bidden. Mooi is dat, he? die Samuel. Een profeet, een door God gezonderde. Hij zegt, kom allemaal naar de samenkomst in Misba. Dan zal ik voor jullie tot Yahweh bidden. Want het was natuurlijk een behoorlijk zootje in Israël. Wie bad er eigenlijk nog tot Yahweh? Daarvoor was Samuel nodig. Jongens, kom nou even naar de samenkomst. Dan ga ik voor jullie tot Yahweh bidden. Ik denk dat de mensen die gekomen zijn, een schitterende ervaring gemaakt hebben. En degenen die niet gekomen zijn, iets gigantisch gemist hebben. Samuel die nam een steen en stelde die op tussen Mispa en Sen. En hij gaf die steen de naam Eben HaEzeg: een opstaande steen, een herkenningspunt. En dat betekent: tot hiertoe heeft Jahwe geholpen. Mooi is dat, hè? Geldt ook voor ons. Tot hier toe, tot op de dag vandaag, heeft Yahweh ons geholpen om trouw te worden aan de woorden die hij gesproken heeft. En we doen dat met vreugde. Wie dienen we? We dienen Yahweh. En hij heeft een zoon gezonden door wie we hem nog beter hebben leren kennen. Wie Yeshua ziet, ziet de vader. Maar hij is niet de vader. Hij is de zoon. Maar in zijn doen en laten, in zijn spreken, in alles wat hij doet, zien we in hem dat hij door de vader gezonden is. Want hij is waarachtig. Tot hiertoe heeft Yahweh geholpen. Zo werden de Filistijnen vernederd. Dat ook leuk dat dat zo dicht achter elkaar staat. Hè? Zodra je gaat getuigen dat Yahweh je helper is. Wat gebeurt er dan? Dan worden eigenlijk de Filistijnen vernederd. Als je in deze wereld, in deze maatschappij leeft en je getuigt over dat wat Yahweh zegt, dan vallen andere goden van de wereld die vallen weg. Die worden dus gewoon door jou vernederd vanwege je getuigenis en je gedrag. Heerlijk is dat, hè? al die Filistijnen vernederen door gewoon gehoorzaam te zijn aan de Heer. Als iemand dan bij je in de buurt komt en je predikt over hem, zeg ik, voel me zo vernederd zoals ik bij die Willem ben. Ik zeg, ja, inderdaad. Dat doen we het niet voor. Maar degene die een, een hart hebben en oren hebben om te horen... die zeggen, ja, dat is het. Zou ik ooit nog in een samenkomst willen zitten... waar iemand de drie-enige God predikt? Ik zou boerend opstaan en weglopen. Dat is een tijd die we gehad hebben. Het is een goddeloze leer die ons door Rome gebracht is. En alle protestantse kerken volgen deze weg. Eigenlijk zijn de protestanten protesterende katholieken. Wist u dat? Ze vieren dezelfde zondag, ze hebben de kindjes om te dopen en ze leren niet wat God leert. Heel triest is dat. Zo werden de Filistijnen vernederd en drongen het gebied van Israël niet meer binnen. Leuk is dat hè. Ook de mensen die een drie eenheidsleer aanhangen en die hier binnenkomen, die zijn binnen de kortste keren weg of ze bekeren zich tot de ene God. De hand van Yahweh was tegen de Filistijnen. Al de dagen van Samuel. Dus als er een profeet is die de woorden van Yahweh spreekt. De hand van Yahweh was tegen de Filistijnen. Dat zijn degenen die niet willen horen nadat wat Yahweh te zeggen heeft. En dat gebeurt al de dagen van Samuel. Weet je, ik hou van Samuel. Ik vind dat een prachtkerel. Hij staat op en hij zegt, zo spreekt de Heer. En al gooien ze stenen, dan zal hij bukken en bukken en weglopen. Maar hij heeft zijn woord gebracht. Samuel, nu was richter over Israël zolang hij leefde. Hé, hey, ook typisch hè. Heeft hij geen koning aangesteld? Is het dan niet de koning die regeert? Dus hij gaat dadelijk een koning aanstellen. En er staat hier van hem geschreven, hij is een richter over Israël zijn hele leven. Dus die profeet heeft een andere positie dan de koning. Hij spreekt namens God en hij zegt, wat zegt God? Is de koning in verval? Dan zegt hij, zo spreekt God, koning. En of ze hem nou killen of niet, hij blijft de woorden God spreken. Dat is een wonderlijke ervaring. Die samenwel, die richter over Israël, is een prachtkerel. Dat is een man van vast. En dan niet zomaar een keer, nee, zolang hij leefde. Hij maakte van jaar tot jaar een rondreis... langs Bethel, Gilgal, Mispa. Hij richtte Israël op al die plaatsen. Dat woordje richten heeft te maken met rechtspreken. spreken. Als er recht gesproken moest worden over, langs de Torah... dan kwam die in Misma, of hij kwam in andere plaatsen. En dan kwamen ze mezelf van... nou, ik heb nou toch een probleem. Die, die buurman van me, die zit daar mijn vrouw. Mag dat nou wel of mag dat niet? Nou, dan doet hij zijn Torah open. En dan laat hij het feilloos horen. En dan zegt hij, is dat echt waar? En dan gaat die spreken erover. Zo zullen wij alles moeten toetsen in de dingen die wij in ons leven doen. Of niet doen. Of wat andere mensen ons aanraden om te doen. En dan zullen we zeggen, nou het staat niet in de Torah. En het ligt ook niet in het verlengde daarvan. Hij maakt dus van jaar tot jaar een rondreis door Bethel. Geel, en Misma. Hij richtte Israël. Hij sprak recht in Israël naar Torah. Daarna keert hij terug naar Rama. Want... Daar was zijn huis. Daar richtte hij Israël. Daar bouwde hij Yahweh en Altaar. Dus hij had wel een bepaalde centrale plaats waarvan iedereen wist, denk erom, daar woont de profeet. Toen Samuel nu oud geworden was, hier heb je het al, nou, er komt een dag dat hij natuurlijk hartstikke oud is die man. Hè? Toen hij oud geworden was, stelde hij zonen aan tot rechters over Israël. De naam van zijn eerstgeboren geboren zoon is Joël, oftewel Yahweh is God. Mooie naam, hè? Je zal toch Joël heten? En van de tweede, Abia. Mijn vader is Yahweh. En ook zij beiden waren richters de Berseba. Wist je dat ik ook een andere naam heb gekregen? Uriel. Mijn God is licht. Mooi is dat, hè? Het is heerlijk om Hebreeuwse namen te kennen en de verklaring ervan. Zij waren richters te Maar zijn zonen wandelden niet in zijn wegen. Dat is een ramp voor een vader. Ze waren op winstbejacht uit en namen geschenken aan en ze bogen het recht. Terwijl het de zonen van de profeet waren. En de leider van Israël. Corrupte zonen. Ramp is dat om te zien. Daarom kwamen de oudsten van Israël bijeen en ze gingen naar Samuel in Rama. En zeiden tot hem, u bent oud geworden. Dat is een argument, hè? U bent oud geworden. En je zonen wandelen niet naar uw wegen. Stel nu een koning over ons aan om ons te richten. Zoals bij al die andere volkeren, die heidenen. Ja. Wij willen een koning die over ons recht spreekt en regeert, net als die heidenen. Dit is een ramp, lieve mensen. Klopt. Echt, dit is een ramp. Toen zeiden ze, geef ons een koning om ons te richten. Mishaagde dat aan Samuel. En het eerste wat Samuel dat doet, en hij bad tot Yahweh. Maar God zegt niet, weet u wat uw volk zegt? Geef ons een koning zoals de Heidenen, omdat hij over ons richtte terwijl ze de god der goden hebben, de eeuwige Yahweh die schepper is van hemel en aarde. Ze beseffen dus niet de waardevolle kennis en openbaring van Torah en ze willen het anders. Ze schuiven Torah over bod. en ze gaan het doen zoals de paus zegt bij wijze van spreken. Geef ons een paus tot die over ons nou helemaal niet. Yahweh zegt tot Samuel tot zijn profeet: Luister naar het volk. En ik denk dat Samuel schrikt Oh, luister naar het volk. In alles wat ze tot je zeggen, Samuel. Want niet u hebben ze verworpen hoor. Maar mij hebben zij verworpen. Dat ik, Abba Yahweh, geen koning over hen zou zijn. God die accepteert het gewoon. Hoe zegt hij? Nou zit je Samuel? Let op. Juist zoals zij gedaan hebben van de dag af toen ik hen uit Egypte leidde. Tot op de huidige dag dat zij mij hebben verlaten en andere goden gediend zo doen zij nu ook tegen u moet je kijken hoe en tot God teruggaat he. hij gaat terug tot aan de uittocht door de woestijn hoeveel zijn er ook weer door de woestijn heen gekomen tot het beloofde land hoeveel hebben de reis gehaald vanuit Egypte Mozes Jozua en Caleb waren er dus maar twee die uit Egypte vandaan het beloofde land hebben bereikt heel dat, heel dat volk is gestorven in de woestijn en hebben de belofte niet verkregen goed om over na te denken juist zoals zij gedaan hebben van dat dag af dat ik ze uit Egypte leidde tot op vandaag dat ze mij hebben verlaten en andere goden gediend zo doen zij ook tegen u nu dan, luister naar hen wat zegt Elia luister Samuel, wat zegt hij hij zegt luister naar hen, naar dat volk. Maar waarschuw ze ernstig en zeg hun aan hoe het optreden zal zijn van de koning die over hen zal gaan regeren. Als jij zegt Piet, jij bent een grote man. Geweldig, jij wordt onze koning. Als je die man op de troon zet en hij gaat beseffen welke macht ze hem gegeven hebben. Die gaat zich als mens realiseren wat hij wel niet allemaal kan doen en waar hij tot die geboden en inzettingen kan geven... die hem eh, wel gevallig zijn. Ze hebben dat niet goed gerealiseerd. Er zijn natuurlijk ook goede koningen geweest... maar de meerderheid waren kwaaie mannen. Luister naar hen. En naar het optreden van de koning die over hen zal regeren. Nou, er komt er wat hoor, dadelijk. Samuel sprak die woorden van Jaabe tot het volk. Over die koning. Hij zegt, die koning zal... En dan komt er een rijtje dingen. Ik heb ze maar even neergezet. Hij zal je zonen nemen en hens dienst laten doen. Al die mannen konden op het veld werken en wanneer ze maar wilden. Voor hun eigen zaken, voor hun eigen bedrijven en het landbouwgrond. Alles. Uw zijn akkerland laten ploegen en zijn oogst binnenhalen. Oh ja, die koning had natuurlijk gigantische akkers. Daar komen die zonen van Israël naartoe. Jullie hebben een, uh, een taak te volbrengen voor de koning. Dan kunnen ze op het eigen land niet werken. Uw dochters, zelfbereiders kooksters en baksters voor de koning worden. Uw akkers, je wijngaarden, je oluifte, zijn dienaren geven. Dus de knechten en de dienaren van de koning krijgen dus de akkers van de, het volk. Je opbrengst van uw wijngaarden zal hij vertienden. Ja, God die had al de tiende, maar hij vertient ze ook. Opbrengst naar de koning. Slaven, slavinnen, mannen gebruiken voor zijn werk. Een klein vee van u verdiende en zelf zult u hem tot slaven zijn. Dus toen ze eenmaal zeiden wij willen een koning. Heeft God door Samuel wel gezegd wat ze konden verwachten van een koning. Wie van u wilde nog een koning hebben? Echt niet waar. Ja Nederland heeft een koning en we zullen hem respecteren want hij is koning van Nederland. Die vraagt wel meer dan 10%. Hij zegt wel duidelijk, dit zal die koning u uh, gaan doen. U zal jammeren over uw koning, die gij u gekozen hebt. Maar Yahweh zal u te diendagen niet antwoorden. Je krijgt gewoon, en zij hebben die koningen gekregen. En ze hebben geklaagd steen en been en God heeft niet geluisterd. Hoewel als de vijand in het land kwam, heeft God wel regelmatig zijn zegeningen schonken tot ze hem ook het land uit konden knokken. Het volk weigert echter om naar Samuel te luisteren, naar de dienstknecht van God, naar de profeet. Ze zeiden, nee, er moet een koning over ons zijn. Dan zullen ook wij, het volk Israël, zijn als alle andere volkeren. Onze koning zal ons richten Voor ons uitdrukken, Onze oorlogen voeren hey, En dat is niet meer Yahweh Samuel hoorde de woorden van het volk En bracht ze aan Yahweh over Alsof God het niet hoort Maar toch gaat hij als profeet voor zijn aangezicht komen Ere God weet hij nou wat ze zeggen Misschien zegt vader wel Nou vertel het, het is Samuel wel. Maar hij gaat klagen Bij God En ik denk dat, dat wij ook moeten doen als we ongerechtigheid zien, klaag bij God. Samuel hoorde al dat volk en bracht ze aan Yahweh over die woorden. Yahweh die zegt tot Samuel, luister naar hen Samuel. Stel een koning over hen aan. Toen zei Samuel tot de mannen van het volk, ga heen en iedere naar zijn stad. Hij praatte er nog niet eens over. Hij zegt, ga maar terug, ga maar naar je huis. Ik denk niet dat hij plezier had om een koning aan te stellen. Maar hij doet wel wat God zegt. Uiteindelijk gaat hij God vragen. Hij moet openbaringen hebben, maar wie gaan we dan als koning aanstellen? En daar had God ook zijn inbreng over. Toen zij luisterden, sprak hij... Dat is Yeshua, we gaan nu naar Lucas, Want ik ga er iets anders bij vertellen. Toen zij luisterden, de mensen rondom Yeshua... Sprak Yeshua nog eens een gelijkenis uit. Omdat hij dicht bij Jeruzalem was... En zij meenden dat het koninkrijk gods terstond openbaar zou worden. Kijk, Israël is wel altijd uit blijven kijken naar dat koninkrijk van God. Wanneer gaat dat nou opgericht worden? Ja, dat had natuurlijk al lang opgericht kunnen zijn. Als ze maar naar de Torah en alles geleefd hadden. He? Wanneer gaat u dat nou toch doen? Wanneer gaat u nou het koninkrijk openbaar maken? En zij meenden dat Jezua dat, dat zou doen toen hij er was. Maar daar kwam Yeshua niet voor. Hij zei dan een gelijkenis. Hij zei er is een man van hoge geboorte en die trok naar een ver land. Om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. Eigenlijk gaat Yeshua al een gelijkenis geven aan dat volk. Ja wanneer komt nou dat koninkrijk van God? En dan gaat hij gelijkenissen doen. En het leuke is, als je je Nieuwe Testament weer eens onder de ogen gaat nemen. Het lezen. Al die gelijkenissen van Jezus gaan over het Koninkrijk van God. Er zijn hem honderden vragen gesteld. En alles wat hij vertelt, gaat over het Koninkrijk van God. En hoe daarin te leven. Nu al. Hij zegt, een man van hoge geboorte, uit een ver land om de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen... en om daarna terug te keren. Hij spreekt al vooruit... over zichzelf. Hij riep tien van zijn slaven... of zijn dienaren... hij gaf ze tien ponden... en zei tot hen... drijfhandel, tot terugkom. Drijfhandel, tot terugkom. Doch zijn burgers... oftewel zijn slaven en zijn dienaars... die haten hem. En... Zonder hem een gezantschap achterna met de boodschap. Wij willen niet dat deze koning over ons wordt. Eerder hadden ze al gezegd, wij willen een koning. Laten nou, ze die aan een koning krijgen. En nou zeggen ze, wij willen dus niet dat hij koning over ons wordt. De zoon van God, hè? de zoon van de Allerhoogste. Maar ze hebben er geen ogen voor. Het geschiedde toen hij terugkwam... nadat de koninklijke waardigheid verkregen had... die dag die gaat komen natuurlijk... het is gelijkenis... we zetten Yeshua in het midden. Nadat de koninklijke waardigheid verkregen had... dat hij die slaven aan welke hij het geld gegeven had... bij zich liet roepen... om te weten wat ieder met zijn handel bereikt had. Dus hij heeft zijn gelovige gaven geschonken... En hij gaat een hele lange tijd weg en hij komt terug. En dan roept hij ons op. En dan kijkt hij wat al die gelovigen ermee gedaan hebben. Dat zijn niet alleen wij die geloven in Messias zijn. Maar natuurlijk ook Abraham, Adam. Al die die komen dan naar Wat heb je met je? Gaven die we je gegeven hebben, gedaan. De eerste die komt. Van de gelijkenis. En die zegt, heer het pond heeft tien ponden winst gemaakt. Ja. Wat denk je dat de heer zegt? Goed zo, goede knecht. He? Voortreffelijk goede slaaf. Je krijgt gezag over tien steden. Met zo iemand kan ik regeren in mijn koninkrijk. Daarna komt het, hè? De duizend jaar met Christus aan de top. En in dat koninkrijk zullen wij ook werk te doen krijgen. Klinkt misschien een beetje raar, maar het is wel zo. Het tweede. Heer, uw pond heeft vijf pond opgebracht. En wat zegt hij? En gij? Wees heer over vijf steden. Dus naarmate dat ze winst gemaakt hadden met de gaven die God in hun leven had gegeven, krijgen ze ook uitbetaald. En de derde: Heer, ik heb weggeborgen en ik heb het bewaard. Echt waar, ik heb het in een potje gedaan. Niemand heeft het gevonden. Kijk eens. Hier heb ik alles wat u gegeven hebt. Hij zei: "Ik was namelijk bang voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt weg wat u niet hebt uitgezet." En u maait wat hij niet gezaaid hebt. Hoeveel je nou zo'n uitdrukking? Zou die zijn heer wel gekend hebben? Toch had hij een bepaalde blik op zijn heer en zijn meester. Dus er lopen dus mensen rond die hebben dit gezicht op de Messias eigenlijk. Eigenlijk zijn ze wel een beetje bang van hem. Want, oeh, een streng is die. Hij neemt weg, wat hij niet uitgezet ik vind het een hele rare redenering, maar goed, de heer die gebruikt het in zijn gelijkenis. Yeshua die zegt tot hem, uit jouw eigen mond zal ik jou oordelen. Want die man die geeft uitdrukking aan zijn geloof. Of dat geloof op de woord van God gegrond is, heb er niks mee te maken. Maar hij zegt wat hij geloof van zijn meester. Uit je eigen mond zal ik je oordelen. Jij slechte slaaf, je wist dat ik streng mens ben. Die wegneemt waar ik niet heb uitgezet. En ik maai wat ik niet heb gezaaid. Je weet het. Belangrijk. Je moet weten dat je weet dat je het weet. En vanuit je weten ga je handelen. Dus iemand komt gelijk openbaar. als die handelt nadat die weet. Ook degene die zondag vieren en de sabbat vertreden. Dat zie je gelijk. Hé, hey, ben je zondag vieren? Ja, doen we niet de vraag. Hij doet het op zondag. Maar al die mensen. Die worden ter verantwoording geroepen voor wat ze doen. Je wist dat ik een streng mens ben die wegneemt wat hij niet heeft uitgezet en mij wat hij niet heeft gezaaid. Waarom heb je dan mijn geld, noem het maar het leven, niet bij de bank gegeven zodat je bij mijn komst rente had? Ja, je kan natuurlijk niet je leven aan de bank geven. Maar als je dan iets van de Heer in je hand hebt. En je, je handelt niet. Geef het dan aan de bank. Want die handelt wel. Dan kan de Heer als je terugkomt het geld van de bank afhalen. Maar die mensen doen er dus niks mee. Hij zei tot degene die bij hem stonden. Neem het pond van hem af. En geef het aan de man die tien ponden heeft. Dan weet hij zeker. Dat is goed uitbesteed. Ze zeiden tot hem. Heer, hij heeft al tien ponden. Ik zeg u. Aan een ieder die heeft, zal gegeven worden. Zelfs al heb je maar één pond. Maar werk met die pond, dan zal je op die pond gegeven worden. En je zal dus een, ja, een goede navolger van Yeshua zijn. Want daar gaat het om. God dienen. Ik zeg u, aan een ieder die heeft, zal gegeven worden. En hem die niet heeft, zal ontnomen worden ook wat hij heeft. Laat het een mooie les zijn van Hem. Doch, net iets over, de vijanden van mij, die niet wilden dat ik hen koning werd, brengen hier, ik slag ze hier voor mijn ogen. Nou, ik vind het heftig. Vind je het leuk om gelijkenissen te lezen van Yeshua? Als je het gaat doen, je gaat het weer eens opnieuw doen, dan is het een zegen. Om de kern van het koninkrijk van God te leren verstaan. Want wandelen in het koninkrijk van God is eigenlijk uh, voorkomen gaan lijken op Yeshua. Hem in heerlijkheid volgen. Want de heerlijkheid van Yahweh is in zijn zoon. En die heerlijkheid moet ook in ons komen, die deel uitmaken van zijn lichaam. Want wij zijn het lichaam van Messia. Vind je dat leuk of vind het vind niet leuk? We zijn het lichaam van Messias. Zijn denken en zijn handelen is onze natuur geworden. We hebben onze oude mens begraven. En we zijn opgestaan in een nieuw leven. En we hebben het verbond aangegaan met Abraham. Want aan hem is de belofte gegeven. Uit hem zou Messias komen. En die Messias hebben we erkend En we zullen hem voorkomen naleven. We zullen zijn volgelingen zijn. Doch die vijand van mij, die vijanden die niet willen dat ik over hen koning werd, brengen hier en slag ze voor mijn ogen. Zie je ook hoe erg het is als iemand Yeshua kent, gekend heeft en hem verwerpt. Want om Yeshua als Messias te herkennen is er iets bijzonders gebeurd in hun leven... De heilige geest is uitgestort op Pinksteren... waardoor die hele massa Joodse mannen en vrouwen hem verheerlijkten. Hij is het die de heilige geest heeft uitgestort vanuit de hemel. Dus mensen die hem gekend hebben als Messias... en dan zeggen, weg ermee. We gaan naar de rabbijnen. We gaan luisteren wat de rabbijnen zeggen. Maar die hebben hem juist uitgeleverd. En dat zijn de rabbijnen die onderwijzen zijn door de rabbijnen en door de rabbijnen en gaan verder. Ze gaan bij de duivel te biecht... Die aan, de, aan het graf hebben gestaan van Messias en over hem, uh, hoera hebben geroepen. Zo, hij is dood. Doch die vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning werd, brengen hier en slag ze voor mijn ogen. Ik vind het een heftige gelijkenis. He? Ik zal er nog eentje, een stukje nemen uit Openbaringen. Het is altijd goed, he? een stukje Torah, een stukje Evangelie. En dan was een keertje een openbaring. Want van wie kwam ook weer de openbaring? Amen. Het was dus Yeshua die aan Johannes spreekt. En Johannes stelt het te boek. Dus eigenlijk als je openbaringen leest kan je zeggen... Jeshua heeft gezegd. Want het is Yeshua die dus de inzichten geeft aan Johannes. En Johannes zet ze op het papier en ze zijn aan ons overgeleverd. Ik zag in de rechterhand van hem... Dit wordt dus gezegd door Yeshua en die hoofden over de rechterhand van Yahweh. Let goed op. Ik zag in de rechterhand van hem, dat is Yahweh, die op de troon zat, een boekenrol. Beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel, die met luider stem uitriep... Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? Wie is waardig? Wie van ons zou waardig zijn? Oh, oh dat wil ik wel even doen. Echt niet waar. God zegt, wie is waardig? God zegt het. Abba jaweh. Wie van jullie is waardig om deze boekrol te openen? Echt niet waar mensen. Wij zijn ook zelf niet echt waardig om het te openen. Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? Het is een vraag. En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon de boekrol openen of haar inzien. Niemand. Bijzonder, hè? Ik weende zeer omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen en die in te zien. Hij zegt, ik weende zeer. Wat een verdriet. En een uit de oudsten zei tot mij. Hé, hey, ween toch niet? Oh, zie de leeuw uit de stam van Juda. Hij, de wortel van David, heeft overwonnen hoor. Om de boekenrol in haar zeven zegels te openen. Daar heeft Yeshua voor overwonnen. Hij was de zonderloze, de rechtvaardige, de getrouwe. Wonderlijk, hè? Hij heeft overwonnen. Dus alles wat wij bezien, bezien wij door Yeshua heen naar de Vader. Hij dus die overwonnen heeft, die kan de boeken al openen. En dan zegt hij in vers 6: Ik zag in het midden van de troon. En van de vier dieren, dat zijn wezens. Hier staat wel dieren, maar het zijn de grond al wezens. En te midden der oudste een lam. Als geslacht. Met zeven horens, zeven ogen. En dit zijn dus de zeven geesten gods uitgezonden over de hele aarde. Dat zijn niet zeven verschillende geesten. Maar de zeven geesten gods is de volheid van de geest van God die uitgestort wordt op aarde. Dat wordt met het getal zeven benadrukt. Dus het zijn niet zeven engelen die komen of zeven geestjes of uh, nee. De zeven geesten gods die worden uitgezonden door de vader. Over de gehele aarde... En het lam, daar gaat het over, Yeshua kwam en heeft de rol aangenomen uit de hand, uit de rechterhand van hem. Daar gaat het over, dat is Yahweh, die op de troon gezeten was. Wie zit er op de troon? Yahweh zit op de troon. Hij regeert. En Yeshua is aan de rechterzijde van zijn troon. Hij wordt gezonden om te doen wat God wil dat er gebeurt. Dat zal altijd zo blijven. Openbaringen 5 vers 8. En toen het lam, daar gaat het over, de boekrol nam... wierpen de vier wezens, de dieren... en de 24 oudsten die zich voor het lam neder... ze buigen neer, aan, dat is aan bidden, neerbuigen... hebben de elk een citer, dat is een soort harp... een gouden schale vol met reukwerk... en dit zijn de gebeden der heiligen... Dus Yeshua die brengt onze gebeden in een schaal voor het aangezicht van de Vader. Hij doet het werk van de hoge hier op aarde als hij de heerlijkheid in het allerheiligste brengt. Dat doet Yeshua met onze gebeden. Dus denk niet dat u maar zit te prevelen in de naam van Jezus. Je moet je realiseren dat wat we zeggen ook bij de Heer aankomt. En hij luistert. En hij luistert echt. En heb je nood, luistert hij echt. Je hoeft het maar één keer bij hem neer te leggen. Je hoeft niet dag in dag uit je nood te roepen. Leg het bij hem neer en laat het los. Zij zongen een nieuw gezang. Hé, hey, die. En ze zeiden, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht. Gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, taal, volk en natie. Ziet u hoe het gebed van de Heer gaat? Wie zijn gekocht? Gij, het gaat over het lam hoor. Ge hebt hen, dat zijn de heiligen, dat zijn wij. En alle die in hem zijn. Voor onze God, Yahweh, gemaakt tot een koninkrijk. En tot priesters. En zij, dat zijn de heiligen, dat mogen wij zijn. Zullen als koningen heersen op de aarde heb je één tekst, hoeveel er nou zoiets leest. He? En je kan het invullen in de lijn zoals het ook gesproken wordt. Het Lam heeft hen, dat zijn de heiligen voor onze God, Yahweh gemaakt. tot een koninkrijk van priesters. En zij, dat zijn de heiligen, dat zijn wij. zullen als koningen heersen op de aarde. Dit is toekomst. We zullen sterven, maar we zullen opgewekt worden voor de duizend jaar. We zullen met Christus mogen heersen en de heidenen leiden. We zullen uitgezonden worden in de jaren naar de plaatsen waar de Heer het nodig acht. Want pas aan het einde van die duizend jaar, dan komen de oordelen. Heel wonderlijk als je die openbaringen 20 leest. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Openbaringen 5 vers 11. En, zegt hij, ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen. Rondom de troon en ook de wezens en de oudsten... En hun getal was tienduizend, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. Niet te tellen. Zeggende met een luide stem: Het lam, daar komt hij. Tussen haakjes, dat is Yeshua. Dat geslacht is, is, is. Is waardig te ontvangen de macht, de rijkdom, de wijsheid en de sterkte. En de eer en de heerlijkheid en de lof. Moet je eens kijken wat er aan het lam. Alle eer die te geven is door de engelen, door de mensen, door de gelovigen, is tot eer van het lam, van Yeshua. Het wordt zeven keer uitgesproken. En alle schepselen in de hemel en op aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen. Hem, nou gaat het over Yahweh, die op de troon gezeten is, niet was, maar is. En nog steeds. En het lam, Yeshua, zei de lof en de eer. Dus Yahweh die altijd op de troon zit en Yeshua die aan zijn rechterhand is. Zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Dat zijn aionen, die gaan maar door. En die hebben ook weer een tijd. Want er komt een tijd dat Yahweh weer op aarde zal regeren. En in zijn tempel komen. En als je dan beseft dat wij het huisgod zijn. Hoe dat zal wezen? Ik denk dat we dat nauwelijks kunnen beseffen. Maar zijn heerschappij zal komen. En die vier wezens. Die zeiden amen. Het zal zo zijn. En de oudsten wierpen zich neer. En ze aanbaden. Want neerbuigen. Je hoofd buigen voor de heer. Dat is aanbidding. Goed. Shabbat shalom. Shem. don